Van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij de heffingen intrekt die hij aan NAVO-landen wilde opleggen... voor hun steun aan Denemarken in het Groenland-conflict. Trump deed die toezegging na een ontmoeting met NAVO-baas Rutte in Zwitserland. Volgens de president is ook een opzet voor een deal gemaakt over Groenland en het hele Noordpoolgebied. Trump benadrukte eerder op de avond dat hij Groenland alleen voor de nationale veiligheid van de VS wil hebben en dat Rutte veiligheid ook heel belangrijk vindt. For don't for else. We Mark. He He for Het is onduidelijk of Groenland in Amerikaanse handen komt. Denemarken en Groenland zeggen dat Groenland niet te koop is. Het OM moet een drie keer zo'n hoge straf eisen bij geweld tegen hulpverleners en politie. Doet justitie dat niet, dan moet goed worden uitgelegd waarom niet. Dat staat in een voorstel van GroenLinks PvdA dat waarschijnlijk een meerderheid in de Tweede Kamer krijgt. De politiek vroeg al eerder om strengere straffen voor geweld tegen hulpverleners. Er komt een onderzoek naar de overname van het bedrijf achter DigiD. Een Amerikaans bedrijf wil de beheerder van de overheidsdienst overnemen... maar daar zijn zorgen over in de Tweede Kamer. De Kamer vreest dat Amerika bij privacygevoelige informatie kan komen... of de dienst kan blokkeren. In Burgershow in Arnhem zijn onverwacht drie capybaras overleden. Het gaat om een moeder en twee van haar pasgeboren baby's. Het is onduidelijk wat de moeder mankeerde... De twee kleintjes waren te zwak en die heeft de dierentuin in laten slapen. Het weer. Vannacht is het droog. De temperatuur zak naar 3 tot min 3. Ook morgen is het droog en dan ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 1 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, Sea of Love. And you can, you can dance, dance. For, inspiration. for inspiration. Come on, come on, come on. Come on. Wait. Wait. Yeah, and I go back to the future. De voet brandt de plek van mijn voeten. Ik rijst stag, de stad ligt sturken. Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken. Zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan En ik dans met de duivel, dan geef hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers die kiebelen, ze duiken, we stil sit, Klaar voor de angst, hier, je delen, Verslaven net alsof je aan de heroïne zit. De klok tikt door, tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen. De zon breekt door. Volg van mijn toekomst, zo'n drang naar morgen Daarom ik lig wakker in mijn bed M'n hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten De zon ben ik langzaam door M'n ogen reeds gesloten ik denk al als ik slaap Ben ik even weg van al mijn dromen Maar ik slapeloze nachten Slapeloze nachten lig alleen in bed Denk alleen naar morgen mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het nu. Staat het naar de hemels, blijven dromen in de buurt. De zon breekt door, de ster aan de lucht, dat is ons decor. Planning van morgen, doe me nog steeds voort, of ik word er barrikaden worden. De zon breekt door, de ster aan de lucht, dat is ons decor. Planning voor morgen, doe me nog steeds voort, of een Borden worden. bakken in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. Ik langzaam door, slapeloze nachten, de zon week langzaam door, mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Ik slapeloze nachten.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 Ik Nacht justen. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen? Nacht doe iets aan de pijn.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 Do the oh, je onder al je zorgen, al in de morgen <middels> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtsuster, ik brand van binnen. Nachtsuster, Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtsuster, haal ik de morgen? Nachtsuster, ooit Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe iets aan de pijn. Nachtzuster, waar oh, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, auw. de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzister, oh, Nachtjes, oh, oh, oh, oh, bang, oh, bang, oh, oh, oh, Gedaan. Alle hoop verloren, dat het ooit nog beter wordt. Niemand weet het antwoord op het raadsel van het zijn. Engel, hou me weg van hier. Laat me heel dicht. come to see Any love that's a little bit further away, you push in your a little bit further, a little bit. Further. A little bit further. Then goodbye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 Got a high price to pay you just pushing Any love that's left A little bit further away You're pushing your love A little bit further A little bit further away You're pushing your love A little bit further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 Zfm 106.9 fm You're in tune The set of five, The final frame Of the moon is scene That generates your